Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse autoriteiten kunnen nog weinig zeggen over het motief achter de aanslag op een kerstmarkt in Maagdenburg. Het onderzoek is nog in volle gang, zei de politie op een persconferentie. Een van de opties is dat de verdachte, een Saoedische ex-moslim, ontevreden was over de manier waarop Duitsland met Saoedische vluchtelingen omgaat. Duidelijk is wel dat de dader alleen handelde en dat onder de vijf doden een kind van negen is. De kerstmarkt was afgeschermd met betonblokken, maar de dader wist met zijn auto binnen te komen via de vluchtroute. Dat is iets waar we geen rekening mee konden houden en misschien ook niet konden voorkomen, zei de verantwoordelijke wethouder van Maagdenburg. Activisten van Extinction Rebellion houden in het Rijksmuseum in Amsterdam nog steeds een sit-in. De groep eist dat het museum alle banden met ING verbreekt, omdat de bank verantwoordelijk zou zijn voor milieurampen en mensenrechten schendingen. De actie begon met een paar honderd activisten. Nu zijn er nog een handvol die zich aan elkaar hebben vastgelijmd op een bankje in de Eregalerij. De politie heeft de bestuurder aangehouden van een auto die gisteravond op de A67 bij Eersol verongelukte. Het is een 20-jarige man uit België. Waarvan die precies wordt verdacht, is onduidelijk. Hij had de macht over het stuur verloren en botste op de vangrail. Daarbij werd een inzittende uit de auto geslingerd en vervolgens door andere auto's doodgereden. Mogelijk is er meer bewijs dat werknemers van een aluminiumbedrijf in Vlissingen... ...korte of langere tijd zijn blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen. Omroep Zeeland en het tv-programma Zembla onderzochten klachten van een oud medewerker. De huidige locatiemanager zegt nu tegen Zembla... ...dat de werknemers van Century Aluminium waarschijnlijk wel gevaar hebben gelopen. Het weer, vanavond en vannacht buien, minimaal rond 5 graden. Morgen een onstuimige dag met buien, maar ook af en toe zon en veel wind, vooral aan de kust. Het wordt dan 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén korte file nog in Noord-Holland en die staat op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen knoop het oudrijn in en er staat 4 kilometer met een kleine 10 minuten op onthoud.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 Can we still believe in the season and remember why we serve? Ja, welkom in het, uh, ja, alweer uh, het laatste uur van uh, Zandvoort voor jou. En dat allemaal met een, een studio vol hier uh, nog steeds. En uh, Devin, Richard, Rob, uh, we, we zijn er allemaal nog. Zeker. En uh, natuurlijk uh, onze laatste gast, uh, sorry Rob. Ik, ik kreeg al berichten van waar is Rob nou echt <laughs> Maar ik ben er nog. Op. Ja, waar ja, was die? Joh. Ja, ja. Nou, joh, ik had het daar daarachter. <laughs> nee, maar uh, ja, alweer het laatste uur heren. Ja, het laatste uur uh, met Johan Kettenburg uh, Ja, het laatste uur met Johan inderdaad samen. Onze, onze huis, uh, huisgast eigenlijk. Ja, he, ja. uh, nou, Albert-Jan heeft nog een keer een gedicht voor hem uh, gemaakt van ja. een uh, plaat van hem. maar ja, die kon ik niet vinden. Dus nee. Albert-Jan, ik heb uh, gezocht. Maar, we, we gaan hem, we gaan hem ooit bij, nog een keer he? vinden en dan draaien ja, we hem nou. gewoon in de kerst uh, 2025. Ja. Dat gaan we zeker doen. Dat gaan we zeker doen. je nog, Johan, van het gedicht van jouw ja, plaat ja. uh, doen, Van een Ja. Dat is, dat is al een tijdje terug. <tot> Zo hartstikke. Hartstikke. Ja, dat is niet ja, maar maar was, doen. we uh, doen ondertussen een klein beetje tennis. <tot> maar uh, hey, dat was, dat was waarschijnlijk goed. Zat ja. hij wel aan, het ding. Ja. ja. <tots> Even uh, kijken. zelf ja. mezelf uh, ja. slecht wel Een beetje volume hoog. Ja, ja, ja, ik hoor het sleutel. Laat het ding maar uit, dat, dat heb je niet nodig. <laughs> Zo. Dat was inderdaad mooi. Ja, die was heel mooi. Ja. ja. Maar helaas uh, kon ik niet vinden, jij ja, hebt hem toen op Facebook gezet. Ik heb hem toen op Facebook gezet, Jammer. Maar ja, het is dat je er nu over begint. Als ik hem nu nog moet gaan zoeken, dan is het programma voorbij ja, Dus, uh, ja, hoor, ja, maar ik ben dove kwattel, hè. Oh, <tokje> dat weten de meeste mensen niet. Ja, ja, jij hoort dat heel slecht hè. Dat is voor mij niet goed, hoor. <tokje> ja, wonen. Hey vriend. Hey, goedenavond. Ja, het is een goede avond. Ja. Gaat hard hè? Ja, ja, voor ons alweer het laatste uur. Ja, we zijn heel goed. Dag, de dag, jongens. Uh, het is, uh, wij zijn al vanaf twee uur hier uh, in de studio aanwezig natuurlijk. Dus, uh, Ik wil zeggen, jullie zien er goed uit. Uh, ja, het, ja toch? Ja, ja. ja, goed, ja. <laughs> uh. We zijn helemaal in de kerstfeer. Hé, hey, um, ja, nou ja, welkom in ieder geval uh, weer uh, bij ons uh, aangeschoven aan, ta aan tafel natuurlijk. En uh, ja, we gaan het eens eventjes. Uh, Weer een beetje over jou hebben. Ik uh, laat hem afkomen. Ja. Zou ik even een samenvatting geven? Ja, geef je even een samenvatting. Brrr. Ja, hij. Uh, <laughs> nou, Welkom, Johan. Even, Ik heb hier uh, een balletjes liggen. Jongens, ja, ja. ja, ja pak pak, Zal ik uh, even grabbelen. Nou, <laughs> je, je, je mag er wel een je pakken. Uh, je mag ook een uh, stukje taart pakken, hoor. Nee, nee, dank je wel. Nou, je bent een zanger en entertainer. Je staat bekend om je warme volkstoon en je vermogen om het publiek te betoveren. Mooi. Je muziek combineert traditionele elementen met moderne invloeden. Je wordt vaak geassocieerd met de legendarische zanger Andreasis, waar je veel inspiratie uit haalt. Klopt hè? Klopt helemaal. En Engels, Engels, enkele singles van jou is al jouw woorden zijn te veel uit 2011, dus alweer een tijdje geleden. Correct. Als jij maar bij me bent, 2012, en de laatste als ik twintig 20 was, 2024. Ja. Ik weet niet hoe oud je bent, maar ik ben 53. Dat is al een tijdje je geleden. Ik zou het hè, niet zeggen, hè? Dat hoor je dan net <laughs> aan te zeggen. <laughs> oh ja, oh ja. Oh, dat zou je niet zeggen. Ja, <laughs> ja dat, is wel, dat is wel. <laughs> je hebt toch een album gemaakt... Jij ja, laat mij zien wat liefde is. In 2010. Is dat uh, je enige album of heb je nog meer... Uh... Nee, nee, dat is een beetje het enige wat ik gedaan heb. Ik, uh, ja, ik heb wel veel geprobeerd... Weet je, het is... Albums maken leuk... Maar je probeert het grote publiek te bereiken. Album maken is... Nou ja, Jullie weten het ook wel een kostbaar iets om, om dat te doen. Uh, om even terug te komen op je verhaal. Dat jij vertelt wie ik ben. Nogmaals, Johan Ketterburg. Ik ben bekend geworden met bloedzweide tranen. Daarvoor zong ik ook al heel wat jaren. Alleen ik ben niet zo'n jongen die... Uh, ja, hoi, hoi, hier ben ik. Kijk naar mij, hoor naar mij. Dit is wat ik doe. Dat heb ik niet. Eigenlijk nog niet. Uh, door bloedzweide tranen ben ik een uh, bekend gezicht geworden. Dus... Ik heb er langzaam uh, van geleerd hoe ik uh, in de media moet gaan staan. Hoe ik met de mensen om moet gaan. Ja, er zijn dingen waar ik het wel mee eens ben hoe dingen gaan. Er zijn dingen waar ik het niet mee eens ben, ben hoe, het, uh, hoe het gaat. En ik ben echt nog een, een, een, een, een, een mafkees die, die werkelijk zegt... blijf met je voetjes op de grond. Daar ben ik er een van. Ik heb ook ideeën waarvan ik vind... Ik vind dat dat moet gebeuren in de muziek, omdat er daar heel veel vraag naar is. Maar ja, het zijn niet uh, wij artiesten die uh, uh, uh, de mensen kunnen plezieren met dat wat ze vragen. <clears throat> het zijn de uh, hogere mensen boven ons die bepalen wat er gaat gebeuren. Met? Uh, muziek uitbrengen, type mm. van muziek. De producers, de platenbazen bedoel je? platenbazen. Mm -hmm. En... Ben je daar niet altijd tevreden mee? Is dat een beetje nou, weet je wat het is? Uh, uh, laat ik mezelf er dan helemaal uit schrijven. Ik ken mensen waarvan ik denk... Van, mijn god, wat een stem. Die kan je niet voorbij laten gaan. Gaat gewoon niet. En als er dan daarnaast iemand staat... die leuk kan zingen... maar je wordt daar niet warm van. En als diegene een grote platform krijgt... Hmm. en degene die oprecht muzikant is, ja. niet het podium krijgt, dan kan ik daar zeer van geïrriteerd raken. Het ja. verbaast mij ook wel eens dat je soms mensen hoort, bijvoorbeeld op het Eurovisie Zongfestival, maar dat kan ook op andere plaatsen, die zingen gewoon vals. Ja. En er zijn zoveel mensen die mooi en zuiver zingen. Dat, ja, ja, dat, dat verbaast mij inderdaad ook wel. En dan moet ik wel eerlijk zeggen, er zijn nou tegenwoordig zoveel zangers. Het is ongelooflijk. Maar het gaat niet dat. om wat je kent, maar om niet je kent natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Exactly. Ja. Dat dat deze, ja, Dat klopt. Je moet de ingang dus moet, Nou ja, dat is niet ja. wie je bent, maar wie je Gaan kent. om je netwerk en om je vader en moeder. Nee, nee, nou ja, dat. En je ja, moet inderdaad ja. een, een goede portemonnee hebben. Want ja. het, is, het is een keiharde business. Maar ja, maar eerlijk is eerlijk. Het maakt niet uit wat voor werk je doet. Of je nou zanger bent. Of je bent metselaar met een bouwbedrijf. Uh -huh. ook, ook in die wereld geldt dat. Hè? Voor tuurlijk, ja, die tuurlijk je bent, dat is overal. Je om ja. hoger op te kunnen komen. Omdat je wat wil bereiken natuurlijk. Maar soms hoor je wel eens En dat vind ik voornamelijk van... Kinderen van uh, Nederlandse artiesten. Die kiezen voor dit vak. Omdat het natuurlijk heel makkelijk is. Ze dus zitten er heel dichtbij. Maar ja. het is niet hun, niet hun passie. Als zij uh, uh, uh, gewoon een baan konden hebben. En hetzelfde konden verdienen. Maar ze vinden het geld natuurlijk heel erg fijn. Dan zouden ze dat liever willen doen. Uh. Ik ben, daar ben ik het deels met je eens. Mm -hmm. Het is niet helemaal waar. Om een voorbeeld te geven. neem me bijvoorbeeld uh, de zoon van Marco Borsato. Ja. Nou, Dat is echt een jongen die kijkt niet naar wat zijn vader doet. Die zit ook niet in de, in de helezelfde toekomst. Tak, Als wat zijn vader doet. Maar het is Daar voor de is die jongen. een last voor hem, dus Snap je? je dus dat ja? is heel st... nee, en, want en hij dus, ja. dus het heeft twee kanten. Tuurlijk, ja. En als je nou bijvoorbeeld een dreetje hazes neemt. Uh, mm -hmm. Ja, die is opgegroeid met zijn vader. Die, die is opgegroeid. Nou ja, in, in een wereld van zijn vader. Ja. ja. En dan kunnen mensen een heleboel kritiek hebben. Nou jongens, ik, was, ik zei: Van vandaag leven we vandaag. Het is zaterdag, hè? Ja, ja, ja ik, ik ben zo druk. Dat ik soms <laughs> Uh, maar ik was, uh, kijk, uh, donderdag was ik bij, uh, in, in, in de Rai, bij de, bij de Winterland. Dat is weer zo'n zo, zo evenement. Winterparadijs, bij. ja. Winterparadijs. En dat is zo'n uh, dreetje. Nou, jongens. Ik ben gewoon stil. Nog. Wat hou ik van die jongen? Wat is die van ver, ver gekomen? Mm -hmm. En wat die daar heeft neergezet. Ja, en dan kun je wel zeggen, het is een zoon van. En hij heeft geld en allemaal dat soort dingen. Ja, maar is als, als, wel je, als, mooie, je, als je de achterliggende mooie. gedachte weet wat die jongen mee moeten mm -hmm. maken. Kijk, dat ga ik niet hier op tafel leggen. Ik, ik weet ik? dat dan toevallig. Maar, uh. ja? En dan wat hij zelf, domme eikel dat hij is, zichzelf heeft aangedaan. Mm -hmm. Ja, maar goed, daar heeft yeah. hij van geleerd. Maar als je dan ziet wat, waar ja. hij nu staat. Oh, nou, ja, chapeau. Yes, ja, chapeau. Maar ja, daarentegen, om weer een ander dingetje te geven, er komen ook nieuwe jongelen uit. Die scoren een hitje en die denken er meteen te zijn hè? Ja. Ja. ja, ja. Nou, dat ja. ja. Is genoeg. Snap je? En, en, ja. en dat vind ik meteen moeilijk. die schoentjes. Ja, dat vind <laughs> ja. ik moeilijk. Ja. En dan ben ik dan een oude loor. Maar, maar, maar m, misschien had ik het op die leeftijd zou ik ook wel geweest zijn op hun manier. Dat, dat durf ik dus niet te zeggen. Dat, die waarheid heb ik niet. Maar ik vind wel als je artiest bent voetjes op de vloer, jongens. Ja. Ja, Komt dan dan niet dat al al als ja, je één grote hit hebt, uh, dat je dan meteen bent? Nee, helemaal niet. Niet? Nee, ten eerste, een hit bestaat niet. Een hit wordt gemaakt door alles eromheen. Ja. Niemand kan tegen jou zeggen: kijk ik heb hier een liedje en dat is een hit. Ja. Ja, om een voorbeeld wat een hit is, Ik vind ik een hele mooie, van Yves Berend. Ja. ja, in de tijd. Ja. Door de, en, ja. en, en, en die heeft dat te danken aan Sasha Brouwers, jongens. Ja, dat is gewoon zo. Ja. En, uh, nou ja, goed. Uh, uh, ik vind als artiest, uh, onthoud dat. Ja, zeker. Ja, en dan de rest eromheen. Het wordt goed gedragen. Die jonge die gaat naar Sky Hij, hij gaat hartstikke goed. Maar vergeet niet waar je vandaan komt. Ja. Het is begonnen bij de Sacha Brouwer. Ja. Ja, het is het publiek die je draagt. Ja. Maar nogmaals, om dan weer een Marco op te noemen. Die heb jarenlang hit, na hit, na hit. Gelste man. Maar je bent... Sorry. Zo, nul, snel. zo ben je er, zo ben je weg. Dus ja. het is niet die hit die het met je doet. Ja. Natuurlijk heb je een hit en dan verdien je geld. En dan ga je het land in en dan komt het binnen. En ja, het is wel je, een ingang e natuurlijk. Weet die je, het dan is dan als, als je in, dan in daadwerkelijk een hit hebt. Jij kan het niet alleen. Hè? Ik, als ik nu een hit zou hebben, zou ik niet, Ik heb mijn manager nodig. Ik heb mijn platenbaas nodig. Social media moet in orde zijn. De hele mik maakt er omheen. Nou ja, dat kost natuurlijk geld. Ja. Nou ja, dat ene liedje, hoe lang zou die meegaan? Paar maanden. Ja. Ja. Zo moet je dat eens zien. Een kwartaal. Nou, oké, okay. nou ja. dat draai je dan lekker op. Maar er moet wel weer een vervolgnummer moeten Maar als maken. je nummer 1 hit hebt, dan heb je natuurlijk wel veel meer exposure gewoon de komende jaren. Klopt. Dan als je dat niet hebt, hè? Klopt, klopt. Ja. Maar uh, wat jij zegt klopt. Zo ging het vroeger ook. Maar als ik nu kijk. Uh, ik kom even niet schoupen op de naam. Uh, ik heb meegedaan met... Uh, uh, ik, ik, nou, ik heb Maar ik heb ook vreselijk programma die, die ik nu ga noemen. Ik geloof in mij. Ja. Daar wilde ik met een bloedgang wilde ik eruit. Want het werd, werd je niet serieus genomen. Maar er is één jongen die er heel goed uit is gekomen. Uh, hoe heet hij ook weer? Met dat brilletje. Yeah. Ik, ik vergeet altijd. Uh, uh, wij vergeten het ook heel snel. Ja. Yeah. Misschien komen we erop. Maar je had ook kunnen Hij is nou naar Duitsland, toch? Dat zou best kunnen, dat weet ik niet Geen René Lablan. Weet je, dat is weer dan zo'n kansloze. Die heeft al heel veel explosie gehad. Maar die dacht: ik heb het gemaakt. Ja, die is naar Duitsland. Die gaat ook. Die knokt ook nog steeds keihard om gezien te ook niet. die knokt ook. Niet? Uh, Dave had je erin. Ik kom er niet op, de ja. Die. Hoe heet ik Wie? Puntje nee. van, Barne, van Barneveld. Uh. Ja. Ja. Nou, ik, nou, was nou, ik was nou. tegen helemaal van Barneveld. Ja. Ja. <laughs> Helena, Helena. Ja, die. Die jongens is ja. goed afgekomen. Die, uh, ja. die heeft een goede manager getroffen. Mm -hmm. ja. uh, die jongens uh, uh, goed begeleid. Ja. Uh, heeft ook wat aan zichzelf gedaan. Nieuw gebiedje, noem het allemaal maar op. Mee te maken. Ja, Rutge heeft ja, wel Rutger een hitje gehad. Rutger, ja, Helena, Rutger. hij draait nu wel mee, maar het zakt nu wel af. Ja. Dus ik wil niet zeggen dat hij daar jaren nog hatert. Nee, want jij bent zo vergeten. Je moet wel doorpakken. Snap je? Ja. Dus het geluk van zijn mannetje, dat hij nog eens een keer op televisie komt... en een kind een beetje daarbij komt, wat je wil... En, en piraten, festijnen, komt hij langs. Dat, dat is de mazzel. Maar hij moet nu nog wel even nog dat zetje hebben. De volgende... Ik ben wel benieuwd naar je muziek. Zullen we eens gaan ja, luisteren? Ja, ik heb... Weet uh, ik, zeker. Ik, ik, <laughs> ik, ik heb in ieder geval een kerstnummer van hem klaarstaan. Ja, dat is volgens mij ook de enige die je uitgebracht hebt. Ja, is, ik, ik zou je vertellen. Ik heb... Ik heb uh, uit onze tekst, ik heb nog niks gemaakt. Ik zou eigenlijk dit jaar een kerstnummer weer een nieuwe. Maar dat, uh, ik heb het weer verschoven naar volgend jaar. Ja. ja. Nee, ik heb in ieder geval uh, ja, het oude kerstnummer voor jou. Uh, Verdriet met kerstmis. Ja, een echte volksplaat. Ja. Luister er goed naar. De kersttijd. de kersttijd is de mooiste tijd vier het allemaal samen. Met Fred, Rob en Devin. Ik weet nog goed. met kerstfeest vroeger thuis. Gezellig samen bij elkaar. Daar hadden wij als kinderen ons al beken op verheugd. Was het mooiste feest van het jaar dat mijn vader ging vertellen Wat hij als kind had meegemaakt Met zijn eigen vader en zijn moeder Het feest van liefde en van pijn Want je mist ook al die mensen Die niet meer bij ons kunnen zijn Die had nog nooit verdriet gezien met Kerstmis Het feest van mensen groot en klein En dat zal iedere keer zo zijn. En ieder jaar stak vader honderd casus aan. En dacht weer aan die ene stille nacht. Het was het kerstfeest van zijn leven. En zijn moeder had hem zelf naar bed gebracht. Toen werd hij's morgens heel vroeg wakker. Dat zou vooral met Kerst zo zijn. Nou. Zo, hè. Het verdriet hè, het met kerstjes. Kerst, ja, zo'n ja. mooie kerstplaat. Ja. Ja. Ja. En uh, je was van plan om er nog eentje te doen, hè? begrijp ik? Maar dat. Ik komt heb eraan. Een, uh, een kerst. Uh, uh, tekst, eh, dat wat af is. Maar ik eh, dat wordt wel een projectje. Dat, dat moet groot worden. Hmm. Dus ik had gehoopt het dit jaar te kunnen maken. Maar eh, nee, dingen liepen anders. Het is zo gelopen. Dus ik ga wel uit dus mijn best doen om volgend jaar... met een, uh, met een nieuwe kerstplaat uh, uit te komen. Ja. ja, leuk. Nou, ik ben benieuwd. Um, ja, je hebt het wel een beetje gehad over afgelopen jaar, maar nog niet echt heel helder. Wat, wat was voor jou het hoogtepunt van het afgelopen jaar? Van het afgelopen jaar, wat ik prachtig vond, was uh, uh, weer te mogen staan in het uh, Gelderdom, waar ik voor 40.000 man uh, weer lekker heb mogen knallen. Lekker. En drie keer op, uh, op en af op het podium uh, heb mogen staan. Uh, ja, dat was voor mij wel uh, het hoogtepunt. Ah, lekker. Dus. En uh, wat, wat heb je daar gedaan? Welke nummers heb je daar gezorgd? Uh, nou ja, uh, Defcon, ik weet niet of je dat was, het was een beetje dat House, uh, ja, was dat hardcore zeg maar. Ik ben daar niet helemaal in thuis, maar er waren twee DJ's uh, die vroegen of ze mijn stem mochten lenen. Ik, zei, oh. lenen. ik zeg: uh, Als er wat gebeurt, dan uh, wil ik het zelf meemaken. En toen hebben we een liedje gemaakt dat heet Scheid aan alles. En toen hebben we een liedje opgenomen uh, uit mijn bol van Hazes, ook in hardcore. En ik heb als laatste met het hele publiek bloed, zwijnen en tranen mogen doen. Ah, oh, lekker. Dat is ja. altijd goed, hè? Ja, die slaat hier naar zo'n bom. Dus mm -hmm. uh, dat was apetje Maar dat is wel leuk, hoor. Als je ziet hoe dat feest is, hoe die mensen onder links zijn. Ja, daar ben ik echt heel eerlijk, heel eerlijk in. Ik heb heel veel Nederlandstalige evenementen gezien. En dan denk ik bij mij, wat zijn mensen soms een beetje gek? Nou, echt, hoor. Maar hier, bij de Defcon, bij de Gebeuren... Ja, dan denken we, dat zien we ze hakken en, en, en, en springen. Maar lief dat ze zijn. Je kan rustig door de zaal lopen. Maakt niet uit waar je naartoe loopt. Als je aanraken, bieden ze een excuus aan. Eh, Oké, okay, sommigen gebruiken een pilletje. Nou, of springen laat tas sommigen maar Maar begrijp ik wat ik bedoel? <coughs> maar geen ongetogen woord. Ja. Geen vechtpartij, geen gekkigheid, helemaal niks. Ik wist niet wat ik meemaakte. Ja ik denk, nou, als, we dat, als ik zo die evenementen moet gaan vieren, dan doe ik dat met alle liefde. Ja. Het is ook een beetje de nieuwe uh, generatie, hè? zei de oude lul. Ja, maar, ja ik ga ja. met je mee. Ik ga met je ja. mee. Ja, ja, ik word een, beetje... een kriebelen. Ja, ik moet je zeggen, ik heb dan drie keer op en af heb ik, uh, moeten jumpen en lopen springen. Maar als ik vijf minuten naast zo'n muziekje luister, dan denk ik van, nou, ik ga weer even terug naar de Collise. Lekker rustig. <laughs> ja. ja, dat doe je wel. Ja, heerlijk. Nou, lekker, joh. Het is zo'n. Zo'n drie, drie dagen dat je daar lekker uh, voor 40.000 man op kunnen zingen? Er is niets moois dan dat. Nee, ik kan me voorstellen. Echt waar. En als je nou dat doortrekt naar volgend jaar... wat uh, ga je dan zoal uh, verwachten? Uh, nou, sowieso wil ik... Uh, uh, althans, ik ga nu de 27e deze maand... Uh, ga ik starten met uh, het opnemen van mijn nieuwe, uh, een nieuw liedje. Waar ik uh, ja, best wel hoge ogen in heb, zeg maar... Ja, ik weet niet precies hoe het aan. Ik hoop januari, februari, misschien maart, dat, hij, dat ik hem dan uit ga brengen. Maar daar moet dan wel precies zoals ik het wil. En voorheen deed ik een liedje opnemen en dan was het klaar. Toen gaf ik hem aan de pluggen en dan ging hij het land in. Ik wil dat nu helemaal anders gaan aanpakken. Ik wil nu een liedje uh, afmaken, clipje wil ik gaan maken. Zoals ik het wil, helemaal zoals ik het wil. En dan ga ik eerst overal de boeren op om te zeggen van... nou, heb jij interesse, heb jij interesse, of, heb jij interesse... En dan gaan we kijken hoe het op die manier gaat. om, gaan we weer, om een treetje hoger te komen. in de Nederlandstalige muziek. Hm? Dus. Waar dat? Ja, vind ik zelf ook. Ja, ja en. Uh, ik, ik denk aan de schrijver ligt het niet. Nee, nee, luister. Ik heb zoveel mooie liedjes verbaasd. komen. En uh, wat, hoe moet ik het zeggen? Ja, weet je wat het is? De mensen willen alleen maar feestliedjes, gekke plaatjes en dat soort dingen. Ja. weet je, en. maar. Waarom overkomt het mij dat waar ik al kom, maar ik kom echt letterlijk door heel Nederland, zelfs in België, uh, pas nog in Duitsland geweest. En ze willen allemaal uh, het maakt me niets meer uit van mij horen of ze willen uh, uh, uh, wacht nog heel even van mij horen uh, waarop ik zeg, jongens, maar dat zijn geen feestplaten. hadden ja, een zaal wel helemaal vol, ja, ja, ja. Maar, maar ze willen wel dat horen. Denk ik, ja, dus ik ken de link niet leggen waarom altijd feest, weet je. Ze, bij mij willen ze die no mooie nummers horen. Ja. ja, dat vind ik natuurlijk wel prachtig om te horen. Dus ja, ja ik blijf toch uh, inzetten in hetgene waar, ja, waar ik het meeste van hou. En los daarvan hoor. Want net wat ik zeg, ik heb, waar ik, als ik twintig was, heb ik ook uitgebracht. Praatjes. Ja. En twee feestnummers. Ja, die doen het ook fantastisch in het land. Dus, uh, maar ja, ik, ja, ik ben veel, veelzijdig groot woord. Maar ik hou van mooie nummers en ik hou van feest. Hoe dus, breed heb het wel? Ja, breed, weet je wat het is? Als jij zegt breed, dan denken de mensen ook heel gauw dat je heel veel Engelstalig nummers uh, zingt. Natuurlijk. Ik zing er maar een paar. Ik zing alleen maar wat ik mooi vind. En ik zing waar ik achter sta. Ik zing wat ik voel. En ik zing wie ik ben. Dat is uh, wat muziek met me doet. Iets anders zou ik niet kunnen. Bijvoorbeeld het liedje van Yves Berens, als ik terugkom in de tijd. Ja. wordt ook heel veel aangevraagd. Want ja. dat is nou een hit. Ik heb het wel, mag ik zing het liever niet. niet. Nee, want ik zing het lang niet zo mooi als hij het doet. Nee, uh, en ik, ik, ik heb ik. Heb wat is niks. je, je lijflied? Uh, oh sorry, ik zit er. <laughs> ja, ja, mijn ja, lijf, microfas, is je niet. <laughs> maar, maar ik denk niet dat je die kent. Uh, mijn krijg je niet stuk. Mijn krijg je niet stuk. Ja, dat is een bloersnummer. Ja, dat is een heerlijk nummer ook. Hoor. Ja, ja dat, dat is mijn uh, lijflied. Tof. Ja. Sorry, een het nummer gaan? Uh, even kijken. welke zijn, Want ik heb hier twee voor me staan. Uh, jij laat me zien wat liefde is. Uh, maar ik heb ook uh, de face mix. Uh, al jouw woorden zijn te veel. Ja, uh, jo, jij mag het zeggen. Maak me niet uit. Dan gaan, oh, we, dan gaan we voor de face mix. Uh, Gast op. <laughs> leef. Leef je leven zoals jij dat wilt. Maar laat me wel met rust.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 Wat je vraagt, mag ik heel Maar dat is nu niet meer nodig Dit is nu echt de laatste keer Want je haat met mensen meer En je bent hier overwonen Door jou ben ik mijn vrienden kwijt Dus het is de hoopste tijd Dat je weg gaat van mij Jij dacht dat dit niet gebeuren kon Toen je me zag en overwon Maar mijn ogen gingen door Het is koud om je heen, zo hard en gevoelloos als een steen. Ik voelde mij in die wereld niet thuis, ik miste zoveel warmte in mijn huis. Je laat me niet eens het raan, terwijl ik jou zo maar aan gaan. Nee, je niet voor zo'n koud bestaan. Wat je raak maakte ik heel, maar dat is nu niet meer nodig. Die is nu echt de laatste keer, want je haat en me zeg meer. Echt, je bent hier overbodig. Zo, Dat was hier dan, de face mix. En uh, al jouw woorden zijn te veel. Johan Kettenburg hier aanwezig in de studio aan de Tolweg Dina in nou, Zandvoort. Gelukkig zijn jouw woorden niet te veel. Nee. <laughs> <laughs> ja. Ja, dat is een mooie plaatje. Al je woorden zijn te veel. Ja. Da laatste ik vroeger als klein jochie zoveel na. Zoveel. Tot op een dag dat ik zei van hier ga ik wat mee doen. Weet je? Ja. Maar ja, je moet wel van iemand die al groot is... dan moet je eigenlijk vanaf blijven. Ik kwam eerst één op één namaken. <coughs> en toen zei iemand... nee, dat gaan we anders doen. En daar is dit uitgekomen. En ik denk ja, daar was ik het wel mee eens. Ja. Dus, maar het is echt... los dat het... ja... Het is een serieuze plaat eigenlijk. En dat ja. we dat, dit op deze manier hebben weten te maken... dat vond ik al heel knap. Ja, maar dat heb je net zoals met Rob zijn favoriete hè. Ja. Het is, het is eigenlijk een officieel... Uh, is het een nummer uitgebracht door Mieke. Uh, ja. uitgeschreven door Pierre Gardner. Klopt. Uh, en uh, dat nummer heeft eigenlijk een, een, een lading... Uh, wat, wat echt al haar overkomen is... onderweg naar huis. Klopt. Uh, en, en, en ja, dat wordt nu zeg maar... een enorme hit. Omdat er daar gewoon eigenlijk... een beetje een facebeat gezet wordt. We en gaan en, en, en, ja, en we gaan. En dan ja. denk ik van ja... In allerlei versies, Hardcore, reg. Ja. ja, ja Engelskamer zelfs. Yes. Ik heb, ja, van uh, plat, weet heet hij ook weer? Arjan. Arjan plat. Ja. ja het, Nog voordat ah, uh, Marco van, Schuitmaker hem toch had uitgebracht toen? Uh, geen, idee. geen idee. Guardian Angel. Een Guardian Angel. Ja. Wat, ik, was, ja. weet <coughs> meer dan waar. Nou. Nee, dat was ook <laughs> zo. Hij, hij werd toen geïnterviewd ja, door uh, R.V. Trent of zo. Waar komen ja. ze ook weer vandaan? Arjan Plat? Arjan Plat. Uh, Hoog. Tenminste, ik moet altijd verder ja, jou ja. vol, Nee, voor mij is Drenthe. rente. Ja, rente. Ja, dan oh, ja. werd hij dus geïnterviewd ge van: van hey, is het de koffer van jouw liedje? Ja. Maar toen uh, zei je nee. Ja, ik, ik weet ik, in ieder geval dat hij uh, vorige week weer uitgebracht is. Ik denk: Nou, stoppen we nou niet? Door? Jozee? Oh, echt? Ja. En dan in het Engels of in het? Gewoon in het Nederlands. Ja. Maar dan uh, met een engeltje op de achtergrond en. Uh, Ach, ja, Dan ja, ja, moet je dingen ook echt niet willen. Niet willen doen, hè? Nee. denk ik van, jongens, schijn nou uit. Want we hebben nu, geloof ik, twaalf uh, verschillende versies van, ja. uh, van de Engelbewaarde. Maar dat vind ik ook met zoet zout, zuur dat Is nu in België natuurlijk uitgekomen ja. bij, uh, door best wel een bekende Belgische zanger, toch? Uh, Willy, nog wat? Uh, uh, en dan denk uh, uh, ik... so Somers? Ja, Willy, Sommers. Ja, ja, ja, ja. ik... ja. Weet je, als Robert van Hemert lekker in België kan doorbreken, laat hij ook wel lekker gaan met je eigen single. Weet je, het is zo'n tof, tof liedje, weet je, dat moet even duurt even voordat het die grens overgaat. Ja, Dan denk ja. ik, gun het ze nou, weet je wel. Ga het ja, ja, door. Dat, dat is dus het opboksen in de ja, tegen in industrie. de industrie. Ja. Ja. Dat is ook. Hey, uh, nou ja. Uh, jij, uh, jij gaat in ieder geval uh, voor het nieuwe jaar een, uh, een nieuw nummer uitbrengen. Ja. Uh, daar kunnen we nog niet uh, te veel over zeggen. Eh. Uh, wat, wat, wat gaat er nog meer? Gaat er nog, uh, nog wat leuke dingen gebeuren die je in, uh, in de planning nee, als hebt? als de luisteraars zijn die denken van nou, ik, uh, ik wil dat die jongen heel veel leuke dingen uh, gaat doen. Uh, beste miljonair, als je ook, bent, uh, gaat naar Los Angeles. Nee, nee, ik, ik heb niks... Uh, geen uh, uh, geen toneel, doen. geen... Uh, Het is heel gek. Wat ik al zei, wat ik ja, tegen, tegen die meneer al zegt. vorig jaar, dat gelde dan. Ik kwam heel onverwachts op een pad. Dat ja. je, je maar dat dan destijds ook al december daarvoor of januari ik had gezegd, ik ga gaan het luisteren dit jaar, ik zou het niet weten. En hmm. nou ja, in één keer maak je dat mee. Dus, ja. Nee, heel raar. Sta je wel op. Vroeger, uh, jaren geleden had je dingen, toen moest je het hele jaar door je agenda vullen. Maar nou, bij ons is dat niet meer zo. Uh. Nee, je staat niet uh, op wat uh, grote feesten uh, in permanent en zo? Want daar, uh, daar is ook nog niks voor. Uh, Komen, het is allemaal ons, kent ons. Het zijn allemaal groepjes geworden. Oké. Okay. Ja, Als je uh... erbij bent, is het natuurlijk alleen maar leuk. Ja. Dus ja. Dan uh, ga ik het nummer draaien. Want jouw live-lied was, uh, zei je het uh, net, toch? Maar ik krijg een stuk. Die, ja. Uh... Ik ben benieuwd. Ja. Ik vond het echt een mooi nummer. Dankjewel. Ja, dankjewel. Johan. Hey, maar volgens mij uh, zijn we een beetje aan het einde van uh... Uh, We gaan uh, naar het einde een eind aan breien, een beetje. Ja. Ik wil je heel erg bedanken. Voor, uh, ik wil jullie bedanken weer voor de uitnodiging. Ja, Graag dat je gedaan. hier was. En uh, lekker genoten van je muziek. En uh, wat je hebt verteld hier. Graag gedaan. Dus ik uh, wens je een heel goed uh, 2025. Ik, ja, uh, en uh, we kijken we uit naar het uh, uh, gaan, ja. En we kijken uit naar het nieuwe nummer natuurlijk. Ah, die is mooi hoor. Ja. Ken ik, ik... Niet, <laughs> daarom zeg ik, aan de schrijver leggen niet. Die is dus, mooi. Dus, uh, nou ja, laatst, als, als hij af is, uh, jullie, zijn, uh, weer, jullie gaan het horen. Als Zeker. Is, ja. Dan kom ik uh, hopelijk okay. weer langs. Nogmaals, ik kom hier graag. Ja. En ik wens jullie natuurlijk ook een hele mooie feestdagen toe. Een goede, goed uiteinde en blijf gezond. Ja, ik doe me normaal duur gek genoeg, zeg ik altijd. Ja. Toch? Oh ja, we doen nog gek genoeg dus ja, nou, een beetje, gekker ik beetje gek mag ook wel beetje gek mag ja dacht ik al ja, hey Johan dankjewel. heel graag gedaan. en uh, ja ook thuisgrond natuurlijk uh, ja, en uh, als, heel als je veel mensen me willen vinden ik ben te vinden op uh, social media Johan Ketterburg overal ik kwam mijn naam in en, uh, ook daar zo eerste uh, en ik heb boekjes. Uh, ook voor de boekingen schrijf ze ja. aan ik ben bij vele boekingsbureaus. ben ik uh, toch tik niet hè huh? toch tik. TikTok, TikTok, TikTok. <laughs> TikTok doe ik ook, maar ik oh, wel. kijk okay. naar, jongens. En ik heb, uh, <laughs> ja, ik ben echt te piel, jongen. Ik, heb, ik ben zo niet handig met die dingen, echt niet. Maar je hebt nog, uh, je hebt nog een dochter, dus uh, is die niet? Uh, Wat? dochter of mijn dochter, ja. Ja, oké, okay, die, die, die is, wel die is wel handig Nee, hey, <laughs> <of>, uh, <laughs> hey, Nee, hey, hey, mijn dochter. Die oh, die vertrouw je niet? mijn dochter werkt in de gevangenis. Ja. Dus Oeh, pittige baas. Dus Dat is een pittige tante. <laughs> ja. want, uh, die doet andere dingen. En hij heeft ook nog een prachtige zoon. Die is brandweerman, dus uh, die is so. uh, alleen maar druk, druk, druk, druk. Ja, ja. Dus uh, nee, maar kinderen doen het fantastisch. Nee, laat die maar lekker. Uh, die zeggen: papa, doe jij lekker je ding, doen wij de mijne. Ja, maar goed, hun ja. zijn wat sneller als uh, ja. met, we zijn met die, zijn die wat dingen trap, als wij. wat ik doe, maar uh, <coughs> eigenlijk ieders zijn dingen. Leuk, is, uh, ja. ja. Ja, ja, ja. Je, ja. Ja, ja, ja. je ja. eigen passie volgen. En daarbij moet ik er wel bij zeggen: jij hebt het over kinderen. Daar straks al, hè, die, die, die, die, die die zingen, ook mijn dochter hè. Kan heel goed zingen. Helaas, als je die hoort zingen, huilen. Die hebben een stem. Maar die wil gewoon er niks mee doen. Nee. Nou ja. Weet je? Dus, maar om een voorbeeld te geven. Zie je? Ja, Er zit ook wel talent in. Je kan het ook doorgeven denk ik. Er zit ja. echt talent in. We gaan het horen. Misschien. Mensen, fijne dagen. Fijne hey, ja. dagen. And the city is quiet I should be asleep by the heat of the fire But I'm on my way out And I'm gonna stay out I can feel the pulse as I walk in the door Take me through the crowd to the middle of the floor Heerlijk. Uh, ja. Ik word er helemaal vrolijk van van dit nummer. Ja, ik weet niet. Uh, wat, wat, ja, nee, wel goed. Je, je, je kent het nummer niet, hè? Nee, ik ken het niet. Ja, maar, je, maar ja, weet je, het is wel uh, natuurlijk heel erg share met AutoTune. Tune. Ja. Dus het is, ja. je, je hoort het wel meteen. Het is meteen ja. Uh, je hoort, bekend. Ja. Ik, Turnback Turn time. Times, ja. Yeah. Yeah. Do you believe? Ja, yeah, do you believe in love? Life is the love. Nou, weet ik nog niet. I have to figure it out myself. Hey, ja, we gaan uh, langzamerhand uh, ja, richting het einde. Richting het doen. einde, ja. Uh, Wat wil jij ja, draaien, Fred? Ik, ik heb, uh, ik heb uh, You Sexy Thing heb ik nog hier. Oh, lekker. Hot chocolate. Goeie, daar nou weer bij. Nou. Ja, ik denk nou, laten we eens een keertje terug gaan in de tijd. <laughs> ja, ja. Als je terugkomt in de tijd. Zeg ja. ja. in de tijd, ja, met ja. hot chocolate. Ja, een goed idee. Ja.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 Niet meer onder ons hot chocolate, maar wat een fantastische muziek heeft deze man achtergelaten hier. Het is lekker over ijs, hè? Eh, ja, wat zei je erop? Dat, dat lekker is over ijs, toch? Hot chocolate? Hot chocolate, ja, ja, ja, ja lekker. Ja, ja. Da'n blanche. Da'n blanche, da'n blanche. ook al aardmelk zo. Hé, ehm. ja, hier, wat vond je van Heel leuk. Ja. Ik vond het echt een hele leuke uitzending. Ja, vond, en ik vind vond, het ook vonden weer... jullie het ook leuk dat Devin erbij was? <laughs> ja, nou ja, kunnen we het thuis hebben als hij wel is? Nee, we wel achter, denk ik. Nee, leuk. Ja, superleuk. Ja. Nee, het wordt een stuk gezelliger van als Devin ja, ja, erbij ja, ja, toch? Veel te aanwezig, die man. Nee, over drie maanden weer mee. Over drie maanden? Het is, nou, nou het is, het is ja, per kwartaal doen we dit, uh, dit programma. Dus okay. uh, oh. ja, wordt dan ergens uh, rond eind uh, maart uh, zo'n beetje. Nou, dus, uh, hit me up. Ik vind het leuk hoor. Gaan ik, we, we, we, we benaderen je en uh, dan horen we of je leuk. tijd hebt. Ja. Hey, uh, ja, het was me een waar genoegen. Heb je nog een uh, engelbewaarder ergens in de aanbieding? Of uh, niet? Uh, helaas niet, uh, oh. <laughs> Rob. Niet? Nee? Nog, nog, nou, niet nou, nog niet. Niet uh, een van die elf uh, versies. Uh, nee, ik heb <laughs> wel een engelbewaarder, maar die is, uh, een, uh, die is wel een leuke. Dat is een, uh, eentje uit, uit de jaren 50. Uh. Oh, de oh, <laughs> jaren vijftig heb je nee, Mark, Mark Schuitermaker? Ja, even? die is ook van Mark Schuitermaker. Maar uh, hij heeft daar een, een, een versie van uh, jaren oh, 50. Nou, is, uh, dat is AI gebeurd. Ja, ja, ja. Ja, dus, oh. uh, nee, maar, um, ja. Misschien ga ik hem nog draaien, dat weet ik nog niet. Nou, doe doet die me niet hoor. <laughs> nee. Ik heb in ieder geval uh, uh, ja, wel de kerstsingel van Emma Heesters en uh, Snelle, Dus ook wel een, een uh, leuke plaat. Een kerst zonder jou ja helaas ja en is dus, ja, ze is een beetje ziek. we hebben het gehoord ja. en wat heeft ze eigenlijk nou, uh, uh, uh, uh, ja, de baarmoederkaar een baarmoederka, ja. ja. huh? geloof ik ja. Ja. of ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja helaas het, dat uh, Peter, voor zo'n jonge meid voor ja. zo'n jonge ja. meid ja. Ja. Is nooit het goed natuurlijk nee, nee nee nee nee nee helaas maar ja voor zover bekend gaat het in ieder geval goed met hem dus en uh, ze heeft daar uh, ook nog een kerstnummertijd uh, aan, aan kunnen besteden. Dus het uh, gaat helemaal goed. En Emma is dus een uh, snelle. En hier, uh, ik zou zeggen... bedankt uh, ja. dat jullie er ook waren. En ook ja, en, uh, Super bedankt voor al het uitnodigen van alle mooie artiesten. Want het is, maakt daardoor echt een hele leuke uitzending. Ja, het, is, uh, ja, het valt niet altijd mee. Maar uh, ja, tussen Op... de ziekte door is het allemaal gelukt. Ja, Overigens Op... ja, dus, veel uh, Max de volgende keer weer met drie artiesten komen. Ja, ja, nog, nog vier nou, volgens mij. Dus, ja. Nou, dan moeten we even kijken. Dus dan kunnen we de hele uitzending alleen ja. met Max. Een hele Max special kan ja. je doen. Dan ja. uh, doen we Max van Stamperdruk er ook bij nou ja, okay. ja, ik even toch bezig. Ja joh. Even zien dat. Ja, en toch? alle luisteraars natuurlijk ook, van ons, ons natuurlijk ook, een heerlijke kerst. Natuurlijk. Ja, nou. ja, zeker. Wat ga ja, ja, jij ja. doen met de kerst? Uh, uh, ja, ik, uh, sowieso uh, heb ik een verjaardag op uh, tweede kerstdag. Dus uh, en, uh, Eri, ja, kerstavond. Kerstavond. <laughs> Nee, maar op uh, kerstavond, de 24e, dus uh, ja, zijn we lekker uh, met, uh, met de familie bij elkaar. En, ja, mooi hè? Uh, Ja, en dan uh, eten we weer, weer eerlijk, en drinken we eerlijk. En dan uh, hebben we het over koetjes en kalfjes. Ja, nou, nee. heel veel plezier. En ja. uh, luisteraars, uh, bedankt ook hè, voor het luisteren. Ja, en... Uh, nou, ja, het uh, veel, dus... Uh, ja, uh, in ieder geval, uh, volgende week ben ik er natuurlijk wel. Met Entertainment View. Ja, en ik gewoon met uh, Samvoet op zaterdag. Ja, en dan... Uh, Juigen, we het jaar uit met onze programma, Rob? Dat dacht ik. Ja, toch? Ja, ik heb Dolly bij me. dus. Ah, dat gaat goed komen. Ja. Hé, hey, dankjewel voor het luisteren. Bedankt voor het kijken, iedereen. En ik zou zeggen, graag tot de volgende. Later. Later. voor jou gooi ik alles zo aan de kant. Die misteltoe is zonder jou ook gewoon maar een pak. Ik moet er niet aan denken zonder jou naar de woonboulevard Ik wil met jou het allerallerliefst naar mijn schoonmoeder gaan En echt waar kunnen ik me met de kerstballen komen bij de action En jij mag eens afzoeken uit mijn adventkalender Natuurlijk wil ik al je niet zien De holiday die kan op repeat Zolang ik maar met jou ben wil ik al jouw tradities Ik wil niet dat je gaat Need that, that you're not in the cold, I'll stop There's what should Want kerst zonder jou kan ik niet Kerst zonder jou kan ik niet De kersttijd is de mooiste tijd Vier het allemaal samen Met Fred, Rob en Devin Als jaar ten einde loopt, denk ik altijd weer terug. Aan hoe het voor jou en mij voorbij ging veel te vlug. Ik heb gelachen en gehuild, het is niet altijd goed gegaan. Wordt het mij dan eventjes te veel, dan denk ik aan. Wanneer de... Gepassierd is de kaars, een brandend feest wordt gevierd in het hele land. Dan weet je welke tijd het is, dan vieren we kerstmis. Sneeuw op de daken met haardvuur aan kado's die verspreid door de kamer staan. Een tijd van samen bij elkaar, de mooiste tijd van het jaar. Als ik langs de lichtjes loop in mijn warme winterjas... Gegeven terug aan wat voor jaar het eigenlijk mag. Soms met zorgen op mijn pad, ik heb niet alles goed gedaan. Wordt het mij dan eventjes te veel, dan denk ik aan. Wanneer de kerstboom versiert is, de kaarsen branden, feest wordt gevierd in het hele Het hartje aan cadeaus die verspreid voor de kamer staan. Een tijd van samen bij elkaar, de mooiste tijd van het jaar. Samen met familie en wat vrienden bij elkaar. Roostend op het kerstfeest en een lieve. Geveerd in het hele land Dan weet je welke tijd Het is, dan vieren we Kerstmis Sneeuw op de daken met haar Vuur aan, cadeaus die verspreid Door de kamer staan. Een tijd van samen bij elkaar De mooiste tijd Van het jaar Mijn wens Elk jaar Is wat ik nog Mis, dat er over Si me dicen que yo me estoy curando, es la verdad hey, ayer te vi. aparentemente estás contento, estás feliz la así como antes me a mí en parte me